Het AVF M Regionisch -nieuws. Er nieuws uit Aalst terecht van Ter de Halfenen en Sint Catharina Lombok. Het bedrijf te perweer uit Aalst krijgt van de Vlaamse regering een opleidingssteun van ruim 555.000 euro. De Aalsterse vestiging neemt al sinds 1961 de productie en de distributie voor heel Europa voor zijn rekening, maar wil nu ook andere afdelingen in Aalst centraliseren. Deze houden onder meer het productiedesign en het engineering, het onderhoud en de procesinnovatie in. Daarvoor wordt geïnvesteerd in ruim 6000 vierkante meter splinternieuwe bedrijfsgebouwen, goed voor een investering van 16,5 miljoen euro. Daarin past ook een opleidingsprogramma dat de technische know-how en de inzetbaarheid van de werknemers moet verbeteren. Dat opleidingsprogramma kost zowat 2,5 miljoen euro en het is daarvoor dat Tupperware de opleidingssteun van 555.000 euro ontvangt. De gemeente Ternat krijgt een gloednieuw administratief centrum. Dat zal komen op de site naast het huidige gemeentehuis. Het nieuwe centrum moet klaar zijn tegen 2010 en de kostenraming loopt op tot zoiets van 5 miljoen euro. In het nieuwe gebouw zal ook plaats voorzien worden voor de nieuwe bibliotheek van Ternat. Eens het nieuwe centrum klaar is, zal het oude gemeentehuis vooral nog dienst doen voor evenementen met een ceremonieel karakter. Zo zal de trouwzaal behouden blijven en zullen ook de kantoren van de schepenen en de burgemeester daar blijven. Het Sas van Trolfene op de grens tussen Afflighem en Denderleeuw dreigt in de toekomst onder de sloophamer te verdwijnen. Dat staat te lezen in een voorlopige studie van de afdeling Waterwegen en Zeekanalen van de Vlaamse Gemeenschap. De handbediende stuwsluis boven de Dender zou na de sloop worden vervangen door een nieuwe brug met twee rijrichtingen. Het Sas van Teralfene is de enige Dender sluis op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. <tieden> Het kantoor van de Post in de Rode Straat in Sint-Katharina-Lombek sluit definitief begin oktober. In de plaats komt een postpunt in het warenhuis AD De Leize in de Ter Lindenstraat, zo'n 300 meter van de huidige post gelegen. Het is de bedoeling dat het postpunt in de AD De Leize operationeel zal zijn vanaf 25 september. Eind tot zover dit regionieuws bij Aveo Radio dat ook te beluisteren is op onze website www.radioavo.be.